met het Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul... is geland op Schiphol. Het toestel kwam iets over 11 aan, een paar uur later dan verwacht. De Nederlanders vlogen eerder vandaag... vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Rond de luchthaven van Kabul is het onrustig. Buiten de poort staat een grote mensenmassa... en door verdrukking zouden de gewonden zijn gevallen. Zowel Taliban-soldaten als Amerikaanse militairen... schieten in de lucht om de menigte uiteen te drijven. Een nieuw Nederlandse team is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat team bestaat uit ambassadeur Weigers, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de beveiliging moeten zorgen. Het team gaat op de luchthaven verder met het mogelijk maken van de evacuaties, meldt Buitenlandse Zaken. Het team vervangt de medewerkers die zondag van hun bed werden gelicht en door de Amerikanen naar het vliegveld werden gebracht. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte vanavond drie live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op1. De grote bosbrand in de buurt van de Zuid-Franse badplaats saint heeft aan twee mensen het leven gekost. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrand huis in het stadje Grimaud. 27 mensen raakten gewond, onder wie een aantal brandweermensen. Een vrouw wordt nog vermist. De brand begon maandag en inmiddels zijn zeker 7000 hectare in de as gelegd. PSV heeft de voorronde van de Champions League met 2-1 verloren van Benfica. In Lissabon keek PSV al snel tegen een achterstand aan. Na een kleine 10 minuten scoorde Rafa Silva. Net voor rust maakte Weigel de 2-0. Cody Gakpo scoorde namens PSV in de tweede helft. In Glasgow verloor AZ met 2-0 van Celtic. Die wedstrijd is voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Volgende week donderdag is de return. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Lost in an ocean of love. Tell me that you're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 Too late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 Wil je nu, vanavond, morgen vroeg? Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil keer een nieuwe rendezvous Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik zie jou, wij zijn hier nog niet klaar Dus zeg die afspraak maar dan voor vandaag Ik had ik na vijf minuten praten De rekening wil vragen Ik ga niet liegen nee Als ik je zie, dan denk ik meteen Oh, ik wil je nu mee naar mijn kamer En geen seconde later Rode wijn bij het ontbijt Oh, bij jou kijk ik niet naar de tijd Geen dit moment maar nooit voorbij wil je nu vanavond, morgen vroeg? Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil elke keer een nieuwe rand, ik Want ik heb nooit genoeg, genoeg oh, Ik wil meer dan jouw hand in de mijne Dus vandaag zijn we niet te bereiken Nee, ik laat jou voor. Niet ik Ik vanavond morgen vroeg. Want ik heb nooit genoeg. Genoeg. Ik wil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 your body